Kasper Meijer met het NOS Journaal. Ook huisartsen worden met voorrang gevaccineerd. Er is met het ministerie afgesproken dat ze de eerste groep zijn die het Moderna-vaccin krijgt. Het gaat om verreweg de meeste huisartsen die voorrang krijgen. Alleen zwangere artsen en artsen die geen contact hebben met coronapatiënten zijn uitgezonderd. Het Moderna-vaccin moet binnen de EU nog worden goedgekeurd. Waarschijnlijk gebeurt dat komende week. En dan kunnen de huisartsen vanaf eind deze maand worden geprikt. Het Pfizer-vaccin is in eerste instantie voor personeel in zorginstellingen en de acute zorg. De Amerikaanse president Trump heeft de voorzitter van de kiescommissie in de staat Georgia onder druk gezet om stemmen voor hem te vinden. De Washington Post heeft een opname gepubliceerd van het telefoongesprek dat gisteren plaatsvond. Daarin zegt Trump tegen de hoogste verkiezingschef dat er bijna 12.000 stemmen gevonden moeten worden. Daarmee zou de president alsnog Georgia winnen ten koste van Joe Biden die over twee weken president wordt.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 In Noorwegen zijn opnieuw drie lichamen gevonden na de aardverschuiving van woensdag. Daarmee komt het totaal aantal slachtoffers van het natuurgeweld op zeven. Er worden nog drie mensen vermist. En de aanval van, aanval van jihadisten op twee dorpen in Niger heeft aan zeker 100 mensen het leven gekost. Dat zijn er twee keer zoveel als eerder gedacht. Gisteren werden de dorpen bij de grens met Mali aangevallen door gewapende mannen op motoren. In het ene dorp vielen 70 doden, in het andere dorp werden 30 mensen vermoord. Welke jihadistische groep erachter zit, is toch niet duidelijk. Het weer bewolkt en vanuit het oosten lichte regen. In Zuid-Limburg en op de Veluwe is er kans op natte sneeuw. Morgen grijs, regenachtig en waterkoud. Het wordt een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show. 1419 hier op ZFM. Music from the Long Quiet. Dat is het nieuwe album van Matthew Labrash. En eh, daar gaan we dan ook mee beginnen zo. Dan de nieuwe albums van vorige week. En eens even kijken dan nog wat oudere werkjes. We zijn inmiddels in 2014 eh, aangekomen. Rond die periode. En eens even dan. Eh, ja, oh ja, ik zie hier Praful staan. Praful samen met uh, Helvia Brechen Met het album The Silent Sides of Sati. En Pravoel heeft, heeft een nieuwe single gemaakt. Die kan je terugvinden op peacefulradio.info. En, um, en er is ook een nieuw album, heeft Praful gemaakt. Met, uh, ik weet niet meer wie, maar dat is een, een geleide meditatie. En dat is of chakra squid. Uh, nou ja, dat komt volgende week allemaal wel. We sluiten af met Sherry Finster met haar album Sanctuary nummer 3 Beyond the Dream. En uh, Sherry is buitengewoon actief. Zowel als uh, muzikant natuurlijk als artiest. En, uh, maar hij heeft ook een diverse labels. Hard Dance Records onder andere. Veel plezier bij Peaceful Radio Show 1419 hier op ZFM.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 This is Michael Kent Smith and you are listening to Peaceful Radio.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 No. What are yes. you so